Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. In het centrum van Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de brexit. De deelnemers lopen van Park Lane naar het Britse parlement. De demonstratie is via sociale media georganiseerd. Vooral jonge mensen lopen mee in de tocht. Een groot deel van de jongeren in Groot-Brittannië wil in de EU blijven. De demonstratie had eigenlijk al eerder deze week zullen plaatsvinden, maar werd toen vanwege de regen afgelast. In de Waddenzee zwemt een record aantal grijze zeehonden rond. Dat blijkt uit een nieuwe telling, meldt RTV Noord. In het Nederlandse, Duitse en Deense Waddengebied... werden afgelopen winter bijna 5000 grijze zeehonden geteld. Een groei van 9 Vooral in het Nederlandse deel van de Waddenzee... lijken de grijze zeehonden zich goed thuis te voelen. Er zijn daar bijna 3700 dieren geteld. De grijze zeehond dreigde tot voor kort nog te verdwijnen uit het Waddengebied.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 Dan nog het weer, regelmatig zon, maar er trekken ook een paar buien over het land. Daarbij is er kans op hagel en lokaal ook kans op onweer. Vanmiddag worden de buien talrijker. Het is 16 tot 19 graden. Morgen verandert er weinig en volgende week wordt het warmer, maar blijft het onbestendig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de 15 Gorkum richting Rotterdam... bij Papendrecht 7 kilometer, vertraging net aan 5 minuten. Op de 20 richting Gouda bij Moordrecht 3 kilometer, zo'n 10 minuten vertraging. En richting Hoek van Holland op de 20 bij Nieuwekerk aan de IJssel 5 kilometer. En daar is de vertraging een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFN. ZFN. Met nu Zandvoort op zaterdag. Als ik hier thinking of you, I realize ik dat niets is nieuw. is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 Want de komende week is er dus een uitslag. En uh, hij gaat een beetje vertellen hoe ze dan komen tot die uitslag. Want er, ze werken ook met mystery guests. En, en die gaan dan al. Die, nou, dat is in ieder geval uh, om uh, kwart voor drie. Kwart over twee, dat is over tien minuten. Had ik iemand gepland, maar die neemt niet op. Oh. Hmm. Dus hmm. we hebben wat, uh, wat, wat berichtjes. We hebben wel Sandford nieuws in het kort natuurlijk. Uiteraard, uiteraard. Niet zo dat we dan niks hebben, maar goed.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 uit kunnen krijgen hoe het allemaal gaat. Want die winkel is net open. Allemaal beginnersproblemen. Uh, en, en druk, druk, druk. En heel druk. Ja, er is nog 30 man voor de kassa. Hebben ja, gegeven. geweldig. En we hebben natuurlijk in de derde uur hebben we natuurlijk het Pit Report Formule. Het dier van de week. Heb ik een uh, hele leuke koers gevonden. En we hebben een nieuw gedicht van de week, erop. Ja, ik ben heel benieuwd. Kwart voor vijf. Ja, door mijzelf geschreven weer. Nou, we gaan hem horen straks. Kort, dankjewel. En eerst meer muziek hier is Justin Timberlake. Gentlemen, it's my pleasure to introduce you. Hij's a friend of mine. Yes, yes, I am. En he goes by the name. Justin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 Even lekker meedoen op de zaterdagmiddag van ZFM. Met deze van Justin Timberlake. joh de señorita. ZFM, we zijn er 24 uur op de radio. Maar vergeet vooral niet ZFM TV. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. En de digitale kijkers in de regio gaan naar kanaal 40. Daar vind je 24 uur per dag ZFM TV. Met de laatste nieuwtjes uit Salford en natuurlijk het radio geluid op de achtergrond. Welkom Salford. Goedemiddag. Het zonnetje schijnt en hier is Chaka Khan. Dat was hem de dus single uit de jaren 80 van Shaka Khan en I'm a Women. Ja, ondertussen volgen wij ook de kwalificatie. We zitten in Q1 van de Formule 1 van Oostenrijk. Momenteel een rode vlag met nog 1 minuut 44 op de klok. Ja, Kvyat die er vrij hard afgegaan is. Cor. dus ja, het een, een beetje. een rokende auto op dit moment. Ja, ja, ziet er niet zo best uit. Hè. Nee, Max staat in ieder geval veilig op.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 Zou ja, wel kunnen, ja. ja. nou, ga je gang, ga solliciteren. Hey. De perspectieven voor de toekomst zijn 0,0. Al hups dan al voor universitaire bul. Al beste onderwijzer, bankwerker of psycholoog. De komende jaren best wel waarschijnlijk wijkeloos toe moet. Ze zeggen: Allee joh, solliciteren. Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Er nou nou ja, schreef maar opnieuw. De dag begint met slopen, tot een uur of tien. Toe kikst in de gezet of er niet ergens baan is in. Dat vult ik vies tegen, je sterft de rest van de dag. Toen zich je broer, je Toen zenuwen op de maag. Toen moest solliciteren. alleen jongen schrijven, solliciteren. Heb ze nou geschreven? Hap ze Heb ze nageschreven? geschreven? Hast ze nou Heb ze nageschreven? Dat schrijf maar op nu. Hij dat zijn al nou geschreven? Hij schreef maar nee! Soms is het duister wordt begint de pas te leven. Doe kiksen rondjes neer, ergens gaat te verleven. Nu geest nog een punt bent, misschien wel nog een douche tent, misschien gisteren wakiki naar de Jansen bakken bent moest... met Dumas. Zal ze citeren? Zal ze geschreven. Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Hey, has ze nou geschreven? Ja, Ja,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 Van de heer De Vries, bedoel ik. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oké, okay. nou, doe ik nou dus niet. ga stemmen hè, ga stemmen. Laat je stem niet verloren gaan. Zo meteen het weerbericht. Where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 Gisteravond voor onze zuidenburen, de Belgen. Verlies tegen Wales. Nou, dat hadden we inderdaad helemaal niet verwacht. In de stad van die wedstrijd, 3 tegen 1. En ook Milo, die uh, heeft vast en zeker een treintje gelaten. Jorden met zijn nieuwe single, Howling at the Moon. En daarmee werd het precies half drie. We gaan even kijken naar het weer voor de komende dagen. Aangeschoven, daarvoor is Koordraaier.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 Vandaag schijnt geregelde zon, maar het komt ook tot enkele buien. En vooral later vandaag is er daarbij kans op onweer. De Zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig over land en krachtig aan zee. Windkracht 4 tot 6. Je waait zo wat weer uit je jasje. En de temperatuur stijgt naar hooguit een graad of 17. Dat velt daar koud, maar Dat had al 25, 30 graden moeten zijn. Klopt. Jaar geleden was het helemaal mees. Helemaal mees.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 En niet weggaan dan, hè? Ja, en niet weggaan. Ja, en niet weggaan. Nou, ja. weg ja, hmm. het, het betrekt nu alweer. Helemaal. Ja, nu begint het donker te worden. <grijpt> Ik zeg het over onweer. Het gaat meteen onweer. Oké, okay, nou, het weer is uh, na te lezen op www.rikaweer.nl of kijk ook eens op meteopagina.nl. We houden het in de gaten. was het weer, En dan kunnen we zeggen...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 Shit. Yeah. He also keeps a cat or seven and a mile squad.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 Maar wist jij dat er een Zandvoortse fotograaf daarbij betrokken was... die dat allemaal gefotografeerd heeft? Nee, geen idee. Wie was dat? Uh, wie was dat? Ja, nou komt hij. Het was André Lieberom. <laughs> Oké. Okay. En ik heb toen een hele serie foto's gevonden... dat met, hij uh, met iemand meeging. En dan ging ze eens naar het uh, Miami Go uh, zendschip. Mooi. En daar hebben een hele mooie serie foto's van gevonden. En dan is er zo'n website, die gaat dan over de radiopiraten. En er stond één hele slechte foto stond daarop. En ik had het origineel. Dus ik stuurde hem die foto toe... Man, helemaal Lyrisch. Fantastisch dat ik eigenlijk een goede foto heb. Ik zei, daar ik heb het nog wel <laughs> Geweldig. We nou, is een heel apart item over uh, gemaakt. Mooi, we kijken even naar de Formule 1. Q1 is uh, inmiddels uh, achter de rug. Ja. En voor uh, Torre Rosso is het ook uh, achter de rug. Ja. Het kiefvat is natuurlijk uh, afgeknald. En uh, Carlos Sainz de motor opgeblazen. Nou, dat gaat niet zo best hè, voor uh, Torre Rosso. Max nog steeds op p 4 We houden Q2 uiteraard zo dadelijk voor je in de gaten. Dat allemaal bij voort op zondag. We zeggen een hele middag En geniet van de lekkere muziek en de info die wij brengen. Tot aan vijf uur die programma op de radio. We'll be passing by. And they'll be While the chasing dies, we'll be dancing in the dust. Cause we're coming through. We're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 Kunnen worden opgehangen daar, dat het echt een Dat beetje... zou mooi zijn, ja. Want ja, dat zou maar, mooi zijn. als je daar binnenkomt... zo de aula van uh, de Begraafplaats die is gezellig. Oh. Ja, nee, maar dat is toch erg? Dat ja, is nooit ja, ja. gedacht om het een beetje gezellig te maken. Je, je komt daar binnen, door twee van die grote deuren, en dan sta je in een hal. Nou, daar is helemaal niks aan. Dan hangt dan één heel klein fotootje van een tram. Nou, die is zo klein. Nou, mooi idee Cor.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 Kijk, we zijn natuurlijk als Strand Nederland samen met Kolenkorka Nederland. Nederland Schoon en Ebbetsy doen we ook een stukje landelijke belangenbehartiging. Dus we zijn nu bijvoorbeeld ook bezig met dat kustpak zeg maar, met de minister. Maar aan de andere kant is uh, weet je, de verkiezingen van het beste strandpavioen is leuk. En het, ja, laten we eerlijk zijn, we hebben in Nederland hebben we dusdanig mooie strandpavioen langs de Nederlandse kust. Dat we ook gewoon, ook al wint iemand anders, ja, je promote de hele Nederlandse kust ermee wat er allemaal te doen is. Ja. Is er een kans dat er een paviljoen in Zandvoort.? Te in de top drie komt? Of uh, mag je dat niet zeggen? Nou, ik mag je misschien wel één ding uh, zeggen, dat, dat, dat vind ik ook wel leuk om te zeggen. Daar dat het beste strandpavillon uit Noord-Holland wel uit Zandvoort komt. Kijk, hey, dat horen we heel graag. Heel goed. Dat horen we heel graag.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 uh, het, hebben zich opgegeven als Mystery Guests. Nou, ik was heel erg blij als ik zag hoe keurig netjes de mensen die formulieren hadden ingevuld, was, hoe ze de foto's hadden gemaakt en hoe ze hun argumenten ook hadden benadrukt. En het was wel leuk ook dat die Mystery Guests uh, vanaf uh, 18 jaar waren tot in de 70 jaar. En uh, ja, dat was gewoon ook echt een afspiegeling van de samenleving wat de strandpafioens heeft bezocht. En dat, ja, dat heeft me, daar was ik heel erg blij mee.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 So, donderdag 7 juli is dan uh, de prijsuitreiking. Uh, jullie hadden dus uh, opgegeven dat als mensen wilden komen, dan, uh, dan konden ze dan uh, meedoen met dat hele programma. Zit het al vol of uh, zijn er nog plekken? Nee, mensen mogen zich daar nog voor inschrijven. Oké, okay, en waar dus, kunnen ze... Omdat uh, ook uh, vanuit de gemeente Noordwijk wordt een stukje cultureel programma gegeven. En omdat we ook een beetje wel weten hoeveel mensen komen, dat mensen zich wel even registreren op de website. Oké, okay, en dat is de website www.strandverkiezingen.nl? Klopt. Oké. Okay.